Cliffhanger. 9 uur, na net wel met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn vanavond met hun dochters aangekomen op Paleishuis ten Bos. Het koninklijk gezin heeft na het overlijden van Prins Frizo zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Op Paleishuis ten Bos was vandaag Prins Constantijn al gezien en ook Prinses Beatrix is daar. Uraniumverwerker Urenco, Friso's laatste werkgever, prijst de prins. Volgens topman Engelbrecht heeft Frizo als financieel directeur... een bijdrage van onschatbare waarde geleverd. Het team en het bestuur zullen hem herinneren om zijn integriteit... zijn strategische visie en zijn intelligentie, zei de Urenco-topman. Prins Frizo overleed vandaag in Huis ten Bosch... nadat hij anderhalf jaar in coma had gelegen. Het monument in Limburg voor de 15 jaar geleden vermoorde Nicky Verstappen... is opnieuw beklad. Het monument op de Brunsumerheide is besmeurd met gele verf... en ook lagen er briefjes. De politie wil daar niets over zeggen, maar onderzoekt de zaak. Het jongetje Nicky Verstappen werd op 11-jarige leeftijd vermoord... op de Brunsumerheide. De misdaad is nooit opgelost. En het natuurstenenmonument werd twee keer eerder beklad en beschadigd. Klanten van T-Mobile die vorige week last hadden van de netwerkstoring in het buitenland krijgen een schadevergoeding. Op de website van T-Mobile kunnen klanten via een formulier een vergoeding aanvragen. Donderdag en vrijdag konden een deel van de klanten van T-Mobile in het buitenland niet bellen of internetten met hun mobiele telefoon. Het bedrijf had een storing in het systeem dat het netwerk in het buitenland aanstuurt. In Portugal hebben in de extreme hitte van de afgelopen drie dagen ruim 700 bosbranden gewoed. Het waren voornamelijk kleine brandjes. De temperatuur lag in het weekend in sommige delen van Portugal boven de 40 graden. Vandaag was het wat koeler, waardoor honderden brandweerlieden enkele grote natuurbranden in het midden en noorden van het land onder controle konden krijgen. Het weer, in het oosten nog een bui vanuit het westen opklaringen. Morgen weer zon met wat buien, mogelijk ook onweer en de temperatuur blijft een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.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 Het is 3 over 9. Aan tafel onze vaste maandagavondgast Ermen Wennemers, juriste Laila Ozwaïni, financieel Dagblad, columnist Onno Aarden. En onze politieke man Boris van der Ham. Prins Friso is vanochtend op huis ten bos overleden. Daar hebben we het vanavond over. Mee twitteren kan natuurlijk met hashtag BN Eerst een mooie plaats. Dan praten we verder. Lumineers, stummer love.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 Yeah. hoor je Stubborn Love. Roelof de Vries naast mij in de studio... die houdt je op de hoogte van alle reacties en al het nieuws. Yes, onder andere over molens. Want de wieken van de Nederlandse molens zijn in de rouwstand gezet. Dat betekent dat de onderste wiek iets opschuift naar rechts. Dat wisten we natuurlijk allemaal. Sint Frizo was sinds 2005 beschermheer van de vereniging De Hollandse Molen. En voor de wedstrijd Jong PSV Excelsior is vanavond een minuut stilte gehouden... naar aanleiding van het overlijden van de prins. Hoe de uitvaart van Frizo eruit gaat zien is nog onduidelijk. De meeste oranjes worden bijgezet in de koninklijke grafkelder in Delft... maar ze mogen ook kiezen voor een andere plek. Prinses Marguerite en Pieter van Vollenhoof bijvoorbeeld, de oom en tante van Frieso, hebben aangegeven dat ze in Apeldoorn willen worden begraven. Klopt hè Boris? Kijk even ja. naar jou. Ja, Klopt hoor. De grafkelder ligt dus in de Nieuwe Kerk in Delft en die wordt op dit moment gerestaureerd... Mocht dat praktische problemen opleveren... dan kan de rouwdienst eventueel worden gehouden in een andere Delftse kerk. De oude kerk is al aangeboden. En de introweek voor nieuwe studenten in Delft... wordt mogelijk wat minder uitbundig dan normaal. We wachten verder bericht af. Wanneer we meer weten, volgt er bericht vanuit het bestuur... meldt de organisatie. Prins Vrieser zelf studeerde tussen 1988 en 1994 zelf ook in Delft. Lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU daar, om precies te zijn. Juist, en straks bellen we ook nog even met de studentenvereniging waar Friso zat, namelijk het Delft, de Delft Studentenkoor. Dat straks dus tegen Tine. We praten verder over de overlijden van Friso. die vandaag dus op 44-jarige leeftijd overleed op Huis ten Bos aan tafel. Boris van der Ham. Onze politieke man, arabiste en juriste Laila Azveni... columnist van het FD Onno Aarden. En onze eigen maandagavondgast Erben Wennemars. Uh, Boris, um, Rolof zei het net al... Ja, wel of niet in de grafkelder worden bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Er is nogal wat onduidelijkheid over. Ja, Allereerst moeten we een paar uh, dingen uh, helder hebben. In Nederland ken je geen staatsbegrafenissen. Want iedereen zegt... ja, krijgt hij dan een staatsbegrafenis? Eigenlijk, zelfs een koning of een koningin die wordt begraven... is officieel geen staatsbegrafenis. Een begrafenis is eigenlijk iets van de familie. En de familie mag zelf bepalen wat ze doen. Dus de familie is nergens aan gehouden. Zeker niet als het een, iemand is die nee, niet eens lid is van het koninklijk huis. En dat is Friso niet. Nee. Nou, nee, We hebben het al eindeloos over gehad. Maar ook bij koningen mag op zichzelf de koninklijke familie heel veel dingen zelf bepalen. Alleen omdat het een koning is of een oud-koningin koning, uh, zoals Juliana... dan is het natuurlijk wel in goede, goed overleg met de regering... dat het een beetje publiek wordt gemaakt. Dan ten tweede, kan die in die, uh, uh, in die uh, uh, grafkelder begraven worden? Ja, dat kan. In het verre verleden, en dan gaan we dus echt terug naar de 19e eeuw... Mm -hmm. werden alle kinderen van de koning, uh, dat waren toen allemaal koningen... werden altijd begraven in die kelder. Um, maar de laatste keer dat dat gebeurd is, um, dat is in 1884 geweest. Dat was prins Willem-Alexander, uh, een van de zoons van, van koning Willem III. Al zijn kinderen overleden, althans al zijn zoons overleden... waardoor daar uiteindelijk Wilhelmina dus de nieuwe koningin werd. En sindsdien heeft bijna iedereen maar één kind gekregen. Die dus de, de, de vorst werd. Ja, dus ja. de vorst werd. En de, um, de kinderen van Juliana en Bernhard, die leven allemaal nog. Hè? Want dat nou dat is de koningin en haar drie zussen. Dus sinds 1884 is er niet meer is, is, een kind begraven. Is er niet meer een kind die niet koning was... Ja. of de, de echtgenoot van de koning of de koningin begraven. Dus dat is nieuw. Dus ja, ik denk dat ze er de afgelopen jaren zeker wel over hebben gepraat van hoe gaan we dat doen, want als iedereen straks nu de aankomende jaren doodgaat, dan wordt het te druk in die kelder. Dat zegt iedereen die een beetje verstand heeft, de omvang ja. van die kelder. Dus dat, dat gaat maar heel lastig worden. Er, er is worden. nu plek, hè, want hij is net verbouwd. Hij ja, dus er, is, verbouwd. Waren, er is nu plek. Drie plekken bij. Maar het kan zijn dat om meerdere. Het kan zijn dat ze zeggen: nou, we doen het wel. Um, het kan ook zijn dat ze zeggen, ja, we willen dat niet, we willen dat we liever in Londen doen... Of, een, of op een andere plek waar ze belang aan hechten. Um, ja, ja. Het, heeft, uh, het, het kan allemaal, maar het is wel zo dat, dat, dat het dus beperkte omvang is... en dat er, we dus heel ver in de tijd terug moeten gaan naar 1884... Ja. sinds dat eigenlijk gebeurd is, dat iemand is van... bijgezet. O Ola, je kijkt zo verbaasd. Nee, nou, ja, ik, weet, ik, word, ik las ook van alles over die, uh, die uitbreiding... Ik komen er van alles bevoor. Het is dus helemaal kamer eigenlijk hè, dat zo'n grafkelder dan weer wordt gerestaureerd en hoe, hoe dat wordt uitgebreid. Ik stel me daar, maar jij zegt dat er drie plaatsen extra nu zijn. Ja, dat begreep ik, ja. Dat valt me dan uh, nog we, tegen ja. eigenlijk. Ja, je zou kunnen nagaan hoeveel, uh, hoeveel geld er in is gaan zitten. Zo. Maar goed, dat is misschien ja. wat minder opportun op dit moment. Maar ik hoorde vanmiddag op, op Radio 1... Kees van Raak, deskundige op het gebied van de Koninklijke Uitvaart... en die zei, nou, zeker weten dat... Nou, bijna zeker weten dat hij wordt bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft... Want um, Beatrix die bepaalt het. En wat jij net zegt, al van ja, het dit is, dit is een aangelegenheid van een familie. Het is maar helemaal de vraag om Beatrix een, te bepalen. Het is een familiegraf, zei hij. Dus, ja. de, de, op zichzelf denk ik dat, eerlijk gezegd, als ik, als ik zelf een beetje de oppervlakkige stukken erover lees. dan denk ik dat vooral het uh, Mabel daarover gaat. Dat is echte echtgenoot. En dat dat in goed overleg met de rest van de familie zal gebeuren... dat zal vast. Maar uiteindelijk gaat ze er zelf over, volgens mij. Want die hoorde inderdaad ook geluiden over... nee, het zou Londen zijn. Ja, dat kan, dat kan ook, ook. Want heeft haar hele sociale milieu heeft ze in Londen. Dus het zou ook daar kunnen zijn... Ja, weet je, het punt is... Je ziet nu ook wel allemaal diskundiologen met allemaal raar haar en rare dasjes hier op telefoon. dat zijn dan de Oranje deskundigen en die praten allemaal boekjes na. En dat doen wij dan vervolgens ook allemaal weer. Niemand weet dat echt. Uh, dus uh, dat, laten we het ook maar gewoon een beetje afwachten, zou ik zeggen. Want iedereen doet alsof alsof daar, daar heel erg op, iets over te zeggen valt, dat ik is denk helemaal dat niet we zo. Ik het op zich vrij snel zullen horen. Ik denk Lijk, het ook mij. Ja. Jij was erbij, hè? bij zowel de bijzetting van Klaus, Bernhard en Juliana. Ja, toen zat ik in de Tweede Kamer toen nog. En dat waren natuurlijk geen staatsbegrafenissen, zoals ik zei. Maar waren wel natuurlijk koninklijke begrafenissen, zou je kunnen zeggen. Want het ging over de koningin, over de man van de koningin. En de andere man van de koningin, eh, Bernard. En dat, is, dat wordt dan wel behoorlijk aangekleed. Dan zit ook bijvoorbeeld de staat-generaal erbij, hè, de eerste en de tweede kamer. Um, want dat zou ze eigenlijk nu niet gebeuren. Dat is, ik. dat is niet logisch, want nee. ze zijn geen lid van het koninklijk huis. Aan de andere kant ja, kan ik me niet voorstellen dat de regering daar niet aanwezig is, althans niet een deel van de regering. Maar, ja, ja, uh, ik hoorde, het zou heel intiem worden. En nogmaals, intiem, maar... dat kan. Hè? Dus als, als Mabel en de koningin en anderen zeggen. of de oude koningin, de prinses, zeggen van we willen het klein houden. niets staat hen staatsrechtelijk in de weg om dat te doen. En zo hoort het ook volgens mij. Denk je dat dat op tv komt? Ja, dat, dat weet ik. Op nou, natte dat, dat, dat, dat vinger weet ik niet. Nee, de, de, die, die vinger heb ik ook even in de lucht gestoken. Volgens mij er is dus niet ook zoiets als na, nationale rauw. Nee. Je zegt dat er ook dat is geen défilé is. Ik moest een beetje denken aan Prinses Di, die ook voortijdig was gegaan. Dat was een heel andere situatie. Maar dat was dat moment: hè, dat, de, dat was een was een. Was een Uiting van nationale rouw. Dat was er dat... overigens bij Bernard, Juliana en Klaus was dat er wel. Hè? Je kon op een gegeven moment wel ja, ja. als publiek er langs. Maar ook dat, is, dat mag het de familie bepalen. En ook nogmaals, uh, bij, bij deze drie, uh, die er de afgelopen tien jaar gestorven zijn, waren er dus andere personages. Ik zou me ook nog trouwens kunnen voorstellen dat het een verschil is. Uh, ze hebben natuurlijk twee kleine kinderen. Ja. Uh, misschien wil je als moeder wel naar het graf kunnen van je. Oh. van je man, en van de, de vader, realiteit. van je kinderen. En niet Om de dan... sleutel hoeft te vragen. te vragen. Ja. Goed argument. Ja. Nee, zeker. We weten het niet, daar komt het op neer. Nee. E Eén deze dagen wordt er meer duidelijk. Maar het hoeft dus helemaal niet per se daar in deel. Absoluut Délfst. niet. Nee. Dus eigenlijk is het, en dat vind ik eigenlijk... Ik wist helemaal niet, dus ik heb dat allemaal een beetje ook zitten uitzoeken... dat er eigenlijk niets over is vastgelegd, niets is verplicht. Het is een privé-aangelegenheid die wel een nationaal en publiek randje heeft. Maar het is in eerste instantie een privé-aangelegenheid. En dat lijkt mij heel terecht. Zometeen meer. Onder andere over hoe Willem-Alexander dit allemaal gaat aanpakken. En over de band die Friso met zijn moeder had. Eerst Birdie, Skinny Love. Come on, Skinny Love, just last the year. Pour a little soul, we were never here. Staring at the sink of blood and crushed veneer Skinny Love Radio 1, PNN Today. Aangeschoven ook hier aan tafel NOS Koningshuisdeskundige Kiesja Hekster. Kiesja, goedenavond. Goedenavond. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, die zijn net aangekomen bij Huis ten Bos, wordt het net in het nieuws. Um, voor Willem-Alexander um, lijkt mij dit een hele beproeving. Die man is net, uh, net een dikke honderd dagen koning. En dan nu dit. Um, is dit echt een soort test voor hem, denk jij, Kiesja? Nou, hij weet natuurlijk al anderhalf jaar hoe het met zijn broer gaat. En hij heeft ook een paar keer, heeft hij er iets over gezegd. Dus uh, kort voordat hij op de troon ging zitten in dat interview. Um, op de verjaardag van prins Friso. Ja. Toen hij zelf de kinderpostzegels, uh, foto's van zijn dochters ging uitreiken. Heeft hij er iets over gezegd. En nog op een paar andere momenten. Ja. Um, maar we weten dat, dat hij, uh, ja dat alle drie heel erg gesteld zijn op elkaar, die broers. Dus natuurlijk is het heel moeilijk. ja en Als ik me dan even voorstel, nu tot aan um, de, straks de begrafenis of bijzitting... of wat het ook wordt, um, en hij staat daar dan... we weten nog, we hadden het net even over... tijdens de bijzetting van Klaus in 2002... was hij van de drie broers, geloof ik, het meest geëmotioneerd. Um, we vroegen ons even op de redactie af, hoe, hoe staat hij daar dan straks? Als hij, is, is, is hij dan broer, gewoon, of is hij dan koning? Hoe, hoe Jeetje, schat jij dat in? Wat een vraag. Ja... Uh, allebei hè? dat daar ontkomt hij niet aan maar, maar zou die uh... bijvoorbeeld stel... mag je Ja, tuurlijk mag het hoor maar denk je dat hij als koning misschien een draantje laat is dat of denk Gaat... zouden we dat erg vinden dan heren? Ja. dat zou toch niet een dat ja, ja. Nou anno 2030 <laughs> toch niet meer een probleem mogen zijn nou nou, ja, nou dat mag weet die ik man niet. ja forsten huilen niet ja, ja, juist niet wel of Nederlandse forsten wel dat lijkt mij ook ja nou, ik denk dat als je kijkt bij dat interview had hij ook uh, en Prinses Maxima trouwens ook. Duidelijk tranen in zijn ogen. En uh, ja, natuurlijk zal hij geëmotioneerd zijn. Uh, ja, ik heb er verder geen mening over. Hoor. Of, of, of, of, of, nee, maar natuurlijk, bedoel, uiteraard mag het nogal ja, logisch. Maar ja, gaan we dat ook zien? Dat vraag ik me af. Ja, dat, dat kan me ook voorstellen. Die denk nou, nee, op een of andere manier probeer ik me te vermannen, want ik sta hier als koning. Dat zal hij hebben, zoals dus iedereen die, die afscheid neemt van Dierbaar. Dat is een, een van de raar. Calvinistische reliek dat wij in Nederland hebben, dat je bij. dat je. He, vergelijkt is met een. Met een begrafenis in Suriname of zo. En er wordt gedanst ja. en gegild en zo. Nou, dat zal. de Oranje's. dat we dat niet snel zien doen. Nee, dan? nee, dat denk ik ook niet. Uh, Kies jij zei net. Um, die, de band tussen die drie broers is heel goed. Wat ik vandaag een beetje hoor. Uh, wat, wat we natuurlijk al eerder gehoord hebben. is dat vooral Klaus daar. een hele grote rol in heeft gespeeld. Ja, maar ze zijn ook. Uh... Dat drong mij nog net weer even tot mij door. Binnen 2,5 jaar zijn ze van elkaar geboren. Dus logischerwijs zijn ze heel sterk met elkaar verbonden. En inderdaad, Prins Klaus een hele grote rol gespeeld in hun opvoeding. Ze hebben heel veel samen gedaan. En ik vind ook uh, ja, geestig, als je, als je dat kan zeggen, om te zien op die beelden, Frizo eigenlijk de hele tijd iedereen uh, al vanaf hele jonge leeftijd uh, voor de gek aan het houden was. Uh, en met microfoons uh, snoeren zat te spelen. Ja. En mensen in de maling namen en echt. Dat beeld wat, uh, wat vanavond ook weer talloze uh, keren gememoreerd is... dat zat er al vanaf heel jongs in. En ik uh, heb zelf in het journaal genoemd... dat moment van die Prins Klaus-uitreiking... waar hij met, samen met Constantijn Erevoorzitter van was. Um, dat, dat fonds, uh, dat vernoemd is naar zijn vader... daar heeft hij zich enorm voor ingezet. En dat heb ik ook heb wel heel erg van binnenuit van mensen gehoord... hoezeer zij daar altijd betrokken bij waren. En dat was, denk ik, ja, een van de weinige... Uh, momenten dat je in Nederland kon zien dat hij daar iets deed, openlijk, in het, in het openbaar. Dus om, de, om het jaar, de ene jaar, uh, hield Frizo daar een toespraak... en het jaar daarna Constantijn. Mm. En afgelopen jaar, uh, in december 2012, was het de beurt aan Frizo. Maar ja. die kon dat natuurlijk niet doen. En uh, ja, ik, ik was daar uh, bij. En het was ook een, een van de eerste publieke optredens van uh, Mabel weer... En toen hield Prins Konstijn ook zo'n mooie, ontroerende toespraak. En hij zei: uh, Ja, dat, dat podium wat hier nu staat, uh, daar kan je op heel veel manieren naar kijken. Het is eigenlijk een heel abstract gegeven, zoiets. Hè? Dus weer een heel rationeel, um, op een heel rationele manier praat hij erover. En toen werd hij heel emotioneel en toen slikte hij en toen zei hij: Ja, maar voor mij symboliseert dit uh, een lege plek waar, uh, we zei het in het Engels overigens, maar mijn. Had moeten staan, en uh, dat was eigenlijk een van de weinige momenten in die afgelopen anderhalf jaar dat dat ik in ieder geval uh, zag: ja, weet je hoe heftig dat moet zijn, en dat is natuurlijk een hele erg een privé-aangelegenheid, en daarom is er ook nooit heel veel over naar buiten gekomen. En dat ja, dat is denk ik ook wel goed. Ja, verwacht je, verwacht je dat dat dat dat de koning nog iets gaat zeggen. Uh, nou, of, ik of denk je niets. dat hij nee. gewoon helemaal niks gaat zeggen? Nee, ik denk uh, dus zeker niet dat, hij, uh, dat je moet verwachten dat hij een toespraak uh, of zoiets zal houden. Dat is voor leden, als leden van, officieel is het zo dat als leden van het Koninklijk Huis overlijden dat de minister-president een toespraak houdt. Maar uh, Frizo was geen lid van het Koninklijk Huis, wel van de Koninklijke Familie. Dus uh, premier Rutte, die in het land was, heeft die verklaring uitgedaan. En ik, uh, nee, het lijkt mij uitgesloten dat Willem-Alexander iets op camera... daarover gaat zeggen. Wat wel zal gaan gebeuren is natuurlijk dat uh, bij zijn eerste buitenlandse reis... of de eerste hmm. mogelijkheid dat, er, dat, hij, dat we hem vragen kunnen stellen als journalisten, Dat we hem daarnaar zullen vragen misschien. En dan zal hij er ook op antwoorden, maar ik verwacht niet dat dan hij... Wat moet je haar... dan vragen in vredesnaam? Wat zeg je? Wat zou je dan vragen? Nou ja. Nee, kan lijkt me zo. Ja, nee, we... Maar jij bent de journalist. Hmm. Wat, ja. wat, wat, zou we je willen. We, we hebben natuurlijk uh, in Brazilië. Uh, dat was november vorig jaar. Dat was eigenlijk het eerste moment dat de RVD na uh, het ongeluk naar buiten kwam. met een verklaring over dat er iets was veranderd. in de gezondheidstoestand <tosses> van Prins Friso. Mm -hmm. En toen, uh, toen hebben we ernaar gevraagd. <tosses> na afloop van dat bezoek. van uh, wat dat dan betekende. Ja, dan, dan krijg je niet heel veel antwoord. Maar. Het is dus niet verboden om daarnaar te vragen. Maar overleg je dat eerst? Van we gaan en naar vragen? Of is het... Uh... Ja, je, je, of mag, je alle, mag, alles, mag je alle vragen stellen? Uh, je, in principe worden alle vragen die gesteld worden van tevoren overlegd. Hmm. Wat niet wil zeggen dat je niet mag vragen wat je wil. Maar dan, uh, dan kan de consequentie zijn dat je dat niet uh, daarna nog een keer gaat doen. Ja. Ja. Dus je verwacht te komen daar helemaal niks. Je, gaat, je, je bent overal nou ja, bij, maar je gaat. Nou ja, nee, wat je, ik denk wat je ziet. dat er heel veel uh, meer gaat gebeuren. Kijk, er zal uh, morgen of overmorgen zal ongetwijfeld gecommuniceerd gaan worden... over waar de begrafenis is, uh, hoe die eruit zal komen te zien, wanneer. Um, mm. Maar heel veel meer. Uh, ja, misschien iets over de inhoud van de dienst. Mm -hmm. He, dus, maar dat, dat is eigenlijk uh, ja. het enige wat ik verwacht. Even nog over uh, wat voor man Frizo was. Je leest en hoort nu overal uh, ontzettend slim... Uh, bescheiden, een beetje introvert. Maar ik hoor ook wel het lievelingetje van Beatrice. Ja. Kun je dat? Hoe zie jij dat? Dat hoor ik ook. Ja. <laughs> ja. En dat hoor ik ook over uh, Mabel en. Um... Ja, ik, ik uh, voel me nooit zo geroepen om daar heel erg op in te gaan. Want ik, uh, ik heb het ze zelf niet gevraagd. Nee. En ik weet het niet. Ik hoor het. En ik hoor het ook van mensen om me heen. Dus ik denk best dat er iets in zal zitten. Maar daar maar wil ik de reden, de, de, Als je dan de uitleg hoort, is het was een ontzettend slimme jongen. Uh, Mabel is een ontzettend uh, intelligente dame. Daar voelde Beatrix zich wel bij. Met hem kon ze sparren. Kennelijk het meest van al haar zoons. Nou ja, kennelijk. Ik denk dat, uh, ja, weet je... Uh, dat, ik, dat klinkt al een beetje raar. Ik ben zelfmoeder. Je hebt verschillende. Ik heb twee zoons, die zijn allebei heel verschillend. Ja, je houdt allebei op een heel verschillende manier maar toch van ze. Maar goed, ik, ik wil absoluut me niet in uh, nee, goed, nee. de Naamse Koningin gaan praten. Misschien niet het lieveling dus, is het dan, uh, maar degene met wie ze uh, in ieder geval bijvoorbeeld in haar werk het meest aan had. En dat dat natuurlijk leek wel. Hij, leek hij het meest op Klaus? Nou, wat, wat ik zou ja. zeggen is inderdaad dat Klaus misschien wel jaloers op hem was. Dat, lees je, dat las je wel eens, omdat Klaus ja. ook heel graag uh, vrij wilde zijn. en niet, ja. Uh, ja, op de, Hij Jaloers ook op Friso. Ja. Op Friso. Ja, Hij heeft Frieso wel altijd gestimuleerd om zijn eigen gang te gaan... en om zijn ja. eigen leven te leiden. Dat is absoluut waar. En dat kon Willem-Alexander kon dat natuurlijk niet. Dat is uitgesloten. Constantijn heeft ook uh, veel meer zijn eigen koers kunnen varen. Maar het klopt dat dat voor uh, Frieso wel heel sterk gold. Ja, je zei net over dat Prins Klaus fonds uh, uh, de uitreiking van die prijs. Daar was ik een paar keer bij. En dat is de enige keer dat ik Friso heb ontmoet ook. Mm -hmm. Gewoon, want dan mengen ja. ze zich uh, onder de genoeg aan het eind. Maar dat is ook hetzelfde kathedra waar je het over had... waar Prins Klaus destijds een uh, das had ja. doorgeknipt. Hè? Dus het is, het is wel een plek... Ja, waar, wat niet alleen een, een formele gelegenheid voor hen is, denk ik... maar ook echt uh, waar hun hart in ligt. Absoluut, ja. ja. Um, even over, over de, de, de, het huwelijk. Daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Over de toestemmingswet die nooit is voorgelegd. Um, Boris... Balkenende, laat ik zo zeggen, Prins Friese was, geloof ik, niet zo heel blij met hoe dat allemaal is gegaan. Hij was niet zo blij met de rol van Balkenende. Nee. Andersom ook niet. Balkenende ook niet met uh, Friese en Mabel. Um, was hij ook ergens echt wel opgelucht dat die toestemmingswet niet voorgelegd hoefde te worden? Vond hij het eigenlijk wel goed zo? Nou, er zijn, er zijn heel veel marissen ook over. dat hij op, op de dag van zijn huwelijk. dat hij een verhaal hield ten opzichte ten van de huwelijksgasten. Uh, en dat hij daar zei van, nou ja, eigenlijk heeft de regering het heel mooi voor mij opgelost. Met een grap zei hij dan eigenlijk van... nou ja, ik wilde eigenlijk nooit al koning worden... of nog niet eens op de, op de reservebank zitten. En ja, door deze, dit akkefietje ben ik daar mooi van afgekomen. Um, ja, he, achteraf wordt er ook gezegd... dat de regering misschien iets te scherp is geweest. En dat, dat Mabel inderdaad toch iets meer afstand had van Bruinsma... dan uh, in de media destijds klonk. En ook in het Kamerdebat. Dus ja, het dat ze blij... echt alleen maar vrienden waren. Ja, of ik, dat, ik kan het allemaal niet bevestigen. Maar dat, dat lees je dan allemaal. Dat is, dat, in ieder geval is het allemaal niet heel erg uh, vrij verlopen Aan beide kanten niet. Um, maar ja, het feit was wel dat, hij, um, dat, dat, dat het natuurlijk wel een vernedering is geweest. He, alles op tafel leggen. Je vrouw zo onder de spotlampen uh, gelegd. Uh, ook je hele huwelijk... Alles erop en een aan. Terwijl hij helemaal niet van die aandacht hield... dan kreeg hij die aandacht, en was het alleen maar negatieve aandacht. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij nog extra dacht van... hier wil ik helemaal niks mee te maken hebben. toedele dookie, ik ga naar Londen. Dus ze hebben nog wel uh, natuurlijk uh, op Wikipedia... Ja, hij is nog aangepast. Ja, geprobeerd om uh, wat daarover stond... Onder, of dat is veranderd en later ja. bleek door Mabel en of Friso zelf. Ja, met het IP-adres van het ja. Huis en Bos. Ja, on, on, on, onhandig. Een beetje dom. Ja. Beetje dom. Ja. Ja. Of heel erg open. <laughs> je kan nee. zijn. Oh, kan je zien. Kun je ook te open zijn, ik denk dat je ook te open kunt zijn Ongetwijfeld hm. Zou je dat zelf dan trouwens niet doen als er zoiets over jou stond? Nee. Ik, nee. Heb het wel, ik heb wel eens iets aangepast, maar toen heb ik erbij gezet uh, Aanpassing Boris van der Ham Dus duidelijk dat ik dat heb aangepast ja, Het ja. komt toch wel uit, dat is het Ja, dan moet, moet je het recht open gooien Ik heb het zeker wel eens iets aangepast als er echt iets onzinnigs stond ja. Ik denk dat jij weg moet, kiezen. Ik wil je niet weg hebben hoor, maar ik... <laughs> dat klinkt heel fout. Ja, we, we mochten je AC. hebben tot half. En volgens mij moet je naar Nieuwsuur. Dankjewel. En jullie uh, hebben druk. Veel dank ook. Succes. Succes, Schiet je Succes. door naar Nieuwsuur. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Straks tegen 10 belden bellen we nog even met het Delft Studentenkoor, waar uh, Prins Frieso in de jaren negentig lid van was. Meepraat op Twitter, uiteraard met hashtag BNN Today. En zometeen de laatste Dit is nieuwtjes 1. met Roelof. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws van half tien met Nanette wel. Koningin Willem-Alexander en koningin Maxima... zijn vanavond met hun dochters aangekomen op paleis Huis ten Bos. Ze zijn na het overlijden van prins Frizo... vervroegd teruggekeerd van vakantie in Griekenland. Op Huis ten Bos was vandaag prins Constantijn al gezien... en ook prinses Beatrix is daar.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 En op de WK Atletiek in Moskou staat zevenkampster Daphne Schippers... na de eerste dag op de tweede plaats. Na een derde plaats op de 100 meter hoorde... verloor ze wat terrein bij het hoogspringen en het kogelstoten. Maar door een goede 200 meter klom ze van de negende naar de tweede plaats. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Nanette dan wel. Naast mij, Rolof de Vries, die het nieuws en de Twitter in de gaten houdt. Rolof. Yes, op de website van het Koninklijk Huis, dat is koninklijkhuis.nl... is vanavond een uh, digitaal register geopend. Eerder op de dag gebeurde dat al op condoliancen.nl... zoals het tegenwoordig gaat bij het overlijden van een publiek figuur. Daar hebben inmiddels al 11.000 mensen een bericht geplaatst. Een actie van RTL Boulevard kan op weinig sympathie rekenen. Kijkers konden daar sms'en en zo hun bericht aan de koninklijke familie... in een tikkertape onder in beeld laten verschijnen. Maar daar betel je bij RTL 1,50 euro voor. En dat wordt op de sociale media niet zo op prijs gesteld. De Belgische koninklijke familie heeft vanmiddag contact gehad met de Oranjes. Koningin Mathilde belde met haar collega Maxima om haar te controleren. Het Belgisch koninklijk huis meldde vanmiddag dat koning Filip de hele middag wanhopig probeerde om prinses Beatrix... en koning Willem-Alexander te bereiken. Maar dat het nog niet lukte, het schijnt inmiddels wel te zijn geslaagd. Ja, en op Twitter zijn het niet alleen de politie die van zich doet spreken... zoals ik eerder vertelde, maar heel het land heeft de behoefte... om zich via het microblog te uiten over de dood van prins Frizo. BN'ers van Frans Bauer... Die schrijft Prins Friese overleden, zwarte dag voor Nederland... tot Sterretje uit O.O. Gerzo die twittert... Prins Friese overleden, sterkte voor zijn familie, vrienden en kennissen. Sterretje laat het overigens meteen volgen door een tweet met daarin... Vanavond dus draai in Café De hemel in Hezen. Gezellig. En ook het gewone volk, zal ik het maar even noemen... is massaal aan het twitteren over Friese En die reacties zijn eigenlijk op te delen in drie soorten. Je hebt de mensen die vinden het non-nieuws. Het type mensen dat twittert in Afrika gaan elke dag duizenden mensen dood... Ja. Je hebt de Twitterers die klaarstaan met tamelijk smakeloze grappen. En je hebt de meelevers. En die laatste zijn wel in de meerderheid, hoor. Er zijn vooral heel veel sterkte wensen... en warme woorden voor Mabel en de twee dochters. En deze tweet van Marguerite VG viel me nog wel op. Zij schrijft... Ik gun de familie een besloten begrafenis... zodat ze gewoon eens goed kunnen uithuilen. Ik lees nog niet. Er zijn niet zo heel veel foute grappen, eigenlijk. Dan zoek je Misschien. Nee, ja. <laughs> ik volg hele beschaafde mensen. Ja. Ja. Maar Joop had ook... Ik geef dat Joop ook nog een nee, grote dat, dat misser had. Ik had... Zou, ik had uh, dankjewel, Boer. <laughs> uh, nee, ik, ik, ik, ik zei al, uh, al net in besloten gezelschap... dat ik uh, toevallig op, twit, op de Twitter zat vanmiddag... en daar een tweet van onze socialistische vrienden... van het blog joop.nl... of wat is het, Joop underscore NL, geloof ik, eh, tegenkwam. Mm -hmm. Daar stond <laughs> Friso, haakje openen, VVD, haakje sluiten, overleden. Dus ik, ik, ik zag dat en toen keek ik nog een keer... en toen was die tweet natuurlijk weer weg. Want dat kan je gewoon doen, die tweet weer laten oplossen. Maar toen had ik al gereageerd en toen kreeg ik een heel zurig, zuurig sorry'tje terug op een tweet. Dus wie, wie dat even kan volgen, ga even naar de TL, de timeline van Joop, en je vindt een, een excuus voor het uh, <lacht> feit dat uh, Prins Friso zo ook nog een politieke partij werd toegedicht. Ja. Dat ze daar dan zo zuur op reageren, kan toch, ja. Nou, toch eerlijk, eerlijk. Ja. eerlijk. Ja. Nou ja. maar ja. ik zeg er een beetje bij zuur omdat het, omdat het niet mijn vrienden zijn. Nee. Oh. Maar God, dit is jij. Goed, ik begrijp hem. We gaan even naar Colette. Colette, goedenavond. Ja, NOS verslag heeft Colette van Nuenen, die staat nog bij Huis ten Bosch. De avond is gevallen inmiddels en het wordt langzaam wat rustiger, neem ik aan daar. Nou, dat heb je inderdaad uh, goed ingeschat. Dat is zo. Je fietst op dit moment een mevrouw naar buiten. En het is al zo donker dat ze dat fietslampje aan heeft gedaan. Er uh, zijn nu nog een paar mensen met bloemen onderweg naar uh, de poort... die nog even een bloemen komen brengen. Al veel buitenlandse cameramensen en verslaggevers zijn inmiddels vertrokken. En we hebben ook een auto weg zien gaan... die uh, wel heel sterk leek op de auto... die uh, de koninklijke familie Willem-Alexander, Maxima en de kinderen heeft gebracht... Um, dus het vermoeden bestaat dat zij hier vannacht zullen uh, blijven slapen. En er is aan de andere kant, dus aan de voorkant, want ik sta aan de achterkant... is ook een lijkwagen uh, binnen zien rijden. Dus, um, nou ja, na verwachting natuurlijk, maar uh, dat kan ik je melden. Maar gaat hij dan ergens anders heen? Hij zou toch opgebaard worden thuis? Vragen vanuit de studio hier. Uh, ja, Sorry? Ja, Waarom dat is een, dat een leekwagie is. nodig Geen als hij daar Kijk. blijft? Oh. Ja, ja, daar mag jij een antwoord op bedenken. Het voordeel van zo wonen als deze mensen wonen... is natuurlijk dat ze een lange oprijlaan hebben. En uh, met heel veel groen eromheen waar wij niet doorheen kunnen kijken. En dat ze de poorten lekker dicht houden voor, uh, voor journalisten. En wat er binnen in huis gebeurt, ja, daar gaan wij niet over. De RvD uh, meldt even... ons ook niks, want mm -hmm. die zeggen het is een privé aangelegenheid. Maar voor de duidelijkheid, het leek op een lijkwagen? Ik heb van collega's gehoord dat het een lijkwagen was. De lijkwagen stond ook ja. aan de andere kant. Dus dat was ook moeilijk te zien. Dus dat is nou ja. het allemaal via via. Ja. Uh, even, ik lees nog even een tweet voor Mark van der Linden. Koningshuisdeskundige zegt... Bij Paleishuis ten Bos is een lijkwagen gearriveerd. Ik denk dat prins Friso naar Paleis Noordeinde wordt overgebracht. Naar Chapelle Ardant. Want daar zijn de andere leden van het koninklijk huis... die zijn overleden de afgelopen tien jaar ook opgebaard. Althans een tijdje. Uh, om ook daar ja, langs te kunnen lopen. Maar dat, dat zou een beetje haaks staan op wat wij daarnet hebben bedacht: dat dat in dit geval niet zou gebeuren. Wat denk jij? Colette? Ja. Nou. Nah. Ja, joh, daar ga ik echt niet over. Ik ben gewoon geen koningshuisdeskundige. Oh, Tisja, uh, kom ik terug. Ik ga hier om verslag te doen van wat ik zie. En uh, ik ga me echt niet wagen aan allerlei nee, speculaties: uh, van uh, uh, hoe ze het aan gaan pakken. Goed, Colette, dank je wel. Bij Huis en Bos. Colette van Nune. Travis, Where You Stand. Daarna praten wij verder onder andere over Mabel. Over wat voor dame dat is. En uh, we bellen nog even met het koor uh, in Delft, waar Friso bij zat. Maar eerst eens Travis, Where You Stand. MUZIEK <middels> all the things you lost before uh, right where you left me you know like all the things Dit nummer, Where You Stand, dat kwam uit op de dag dat Willem-Alexander koning werd. Dus uh, afgelopen 30 april. Where You Stand, Travis? Radio 1, BNN Today. We praten door over het overlijden van prins Friso. Aan tafel Boris van der Ham, Laila Azwaini, financieel dagbouwjournalist Onno Aarde... en onze vaste maandagast Erben Winnemers. Um, Mabel moet haar man begraven en blijft achter. Maar hoe, vragen wij ons af... Um, Laila, um, jij bent een uh, succesvol juriste, Arabiste, net zo'n uh, carrièrevrouw eigenlijk als Mabel. Beweeg je in ja. dezelfde kringen, dezelfde generatie, dezelfde achtergrond. Sterker nog, jullie komen elkaar wel eens tegen, begrijp ik, bij het koffieautomaat. Oh, dat was één keer, inderdaad. Ja. Precies, ja. Us, zeg ik. Maar dat, inderdaad, wat, dat wat, wat, wat, voor, wat voor beeld heb je van haar? Dat was heel uh, uh, spontaan ook. Ik uh, geloof dat het zo'n auto wa was waar iets misging met de bekertjes en zo. <laughs> dat, dat helpt. <laughs> ja, dat schept een bank. <laughs> en, uh, dus ja, jullie daar een beetje aan zitten pronteren. Ja, en toen zei, toen zei ik natuurlijk van... Goh, ik ken u wel, maar u ken mij niet. Dat <laughs> uh, mocht meteen je zeggen. En toen even gezegd wat we deden. En toen zei ze... Goh, lijkt me wel interessant om elkaar nog eens te ontmoeten. En uh, dat was het eigenlijk. En toen is het daar niet meer van gekomen. Want even schetsen, even kort jou, wat, wat, wat, wat jij doet. De ik uh, doe... Veel ook in, uh, bij de VN heb ik gewerkt, uh, Verenigde Naties in Afghanistan. Uh, ik zit dus ook in uh, conflictgebieden uh, waar ik probeer te helpen. Mensenrechten, Net als boven, eigenlijk. Ja, ja, democratisering. En, uh, ik zit vooral in het Midden-Oosten en de islamitische wereld. En zij ook wel uh, in, in conflictgebieden zoals Bosnië destijds. En, ja. uh, met Open Society Institute heb ik ook veel gewerkt. Waar zij nu ook werkt. In, uh, in Londen zit zij in de, in de afdeling daar. Maar het zit ook het hoofdkantoor in New York en Brussel en in Hongarije in Budapest. Dus ik ken uh, de mensen met wie zij werkt. Ja, uh, de oké. types, zoals Boris van der Hammond voor de uit, uh, uitzending zei... radical chic. Ja, een beetje... Boris? Radical <laughs> chic is dat is een... Kijk, Mabel komt uit een goed milieu, kunnen we ervan uitgaan. Hè? Die heeft ook een keurige opleiding gehad. Dus zij heeft iets heel deftigs. Uh, maar zij heeft ook, als je kijkt naar wat ze doet met die deftigheid... zijn dat toch ook wel de... De, nou ja, de wat. Uh, uh, proberen de wereld te verbeteren. Heeft ze ook in alle interviews gezegd. Ja, ik noem dat altijd en dat bedoel ik heel goed, Radical Chic. Dus uh, proberen met je chicheid, met, ja. met je parelketting, <laughs> om het maar zo te zeggen, de wereld te veranderen. En ook haar netwerk te gebruiken voor de goede dingen. Voor de, nou, dat vind ja, ik een we we mooie we titelnaam, Radical <laughs> Chic. Ik moet zeggen, al draag ik nooit parelkettingen. Ik, uh, Jij bent ben dat zelf ook? Classy, classy <laughs> genoemd. Classy chic, ja. Classy. Classy, classy. Ja, en ook altijd uh, tegen de gevestigde mening ja. in. Dat ja. klopt wel. Dit lijkt me nou een dame... Um, en dat, dat kan je misschien ook op jezelf betrekken, Laila... een dame die niet bij de pakken neer gaat zitten. Ook niet in zo'n situatie. Nee, maar je krijgt wel even een dreun. Uh, ik heb zelf ook wel zeer verdriet meegemaakt. En dan, dan ben je wel even knock-out, hoor. Uh, zeker. Want het, als je je voor anderen inzet... dat kan ook heel traumatisch zijn. Hoor. Want als je ziet wat het leed in de gebieden waar je dan werkt... Uh, maar daar kun je je... In zoverre, anders kun je niet goed werken als je je daar te veel mee identificeert. Maar als het jezelf overkomt, dan is het een dreun. En zij is ook nog moeder van twee dochtertjes. Jongen, dus, dus als moeder en ja, als vrouw ben je gewoon even kapot. Ja. En dat uh, ook sterke vrouwen overkomt. Dat. Ja. Hoe zie jij dat, Boris? Dit is een dame die er... Ja, ja wat kun je erover zeggen? Dat, ja, ze, onge... ik hoop dat ze er overheen komt. Maar dat is, moet je allemaal wel even doorstaan. En nogmaals, over vijf jaar kun we heel anders... Tegenaan, maar als je inderdaad twee dochtertjes uh, om groot te brengen hebt. Je, hebt, je bent helemaal gesloopt ook van, van het daar steeds mee bezig zijn. met een, met een, met een man die in coma ligt. Um ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat, dat ze daar in één klap overheen is. Maar ja, laten we oh. zo zeggen, het alles wijst erop dat ze wel de karakterstructuur heeft... om daar wel weer bovenop oh. te komen, maar ze moeten wel nog even doorheen. Als je kijkt naar de afgelopen anderhalf jaar, hè, sinds dat die in coma kwam te liggen... Um, weet je iets over, over hoe dat gegaan is? is natuurlijk de verhuizing van Londen uh, naar Nederland onlangs nog, onder andere. Heeft zij de hele tijd de regie gehad of was dat toch ook wel Beatrix? Dat is niet helemaal bekend, eerlijk gezegd. Um, het, volgens mij hebben ze, althans dat heeft Willem-Alexander in een interview gezegd... Van dat zij met name samen ook uh, de regie hebben gevoerd. Dat ze daar samen heel erg in hebben gecommuniceerd. Ja, dat neem ik dan ook maar voor waar aan. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Um, het is, het is, um, ja, voor de rest valt er niet zoveel over te zeggen, denk ik. Ik denk dat, er, um, dat, ze, daar, uh, dat ze daar samen uit zijn gekomen. Weet het niet. Maar dat ja. hij in Engeland dus in een ziekenhuis lag, dat laat wel zien dat te, toch dicht bij Mebel, dichter bij Mebel ja. dan hm. bij zijn moeder. Ja. Anders lag je wel meteen in Nederland. Ja, ja. Nou, maar, maar als hij dan op het moment dat dat vries naar Nederland kwam, is dat ook niet een beetje het moment van nou, nu, nu geven we het eigenlijk op. Nu is dit is het gewoon. Het is gewoon een kastplantje. Die indruk had ik wel. Ja, ik bedoel, ik, ik heb uh, vanmiddag op telegraaf.nl uh, de merkwaardige dat een clipje van een. Uh, dat bleven ze maar uitzenden uh, van toen hij werd verplaatst. Ja. Toen was die Pieter Klein-Beernink, dat is de royalty-verslag van de Telegraaf... die ging dan vertellen dat er ja, een aantal scenario's waren... en uh, een daarvan was het langdurige zorg in Nederland. Enfin, het, laten we maar zeggen, het, het, het officiële verhaal is wel heel erg... Nou ja, bijna tot na zijn dood uitgesponnen het wel. Feitelijk moet je toch constateren dat als hij in Engeland uitbehandeld is. En dat, dat is een dat... topziekenhuis op dit gebied, hè. Dus daar zijn ze echt heel erg gespecialiseerd in het dan, weer dan... opkweken, zeg maar, van een kastpandje, om het maar zo te ja. zeggen. Heel ongeveerig. Dus... En dat is gewoon niet gelukt. Nee, dus dat, dat, ik, ik, ik neem aan. Dus... Uh, wat betreft uh, Mabel, dat is natuurlijk inderdaad, ik ben het eens met iedereen die zegt dat dit een, een, een enorme klap is. Ik bedoel, nou ja, dat is duidelijk Obvious toch? Dat hoeven we niet. Er ja. ja, nou ja. is niemand die het dan niet mee eens is. Maar goed, zij heeft natuurlijk in haar leven wel voor hetere vuren gestaan. Hè? We herinneren ons nog, misschien die Bosnische diplomaten Saker B. Hè? Die man die toch later in allerlei duistere zaakjes bleek te zijn uh, verwikkeld. Waar zijn relatie ja, mee had? Daar had een relatie ja. mee. Klaas Bruinsma, was zijn naam al gevallen vanavond? Die die, uh, toch uh, Ach, inderdaad eh, toch ook wel uh, meer dan gemiddelde belangstelling had voor Mabel en vice versa. Ja. Kijk, en, en daar is ze keurig uitgekomen. Dus ze zit ook een beetje een Teflon-dame. Dus een, een keihard karakter. Volgens mij heeft ze ook wel echte stiletto hakken die ze niet, uh, niet wel eens gebruikt ook. Ja, ja. Nou, maar, nou, maar nou, die breken. Natuurlijk uh, uh, kon ze er overheen. Nou, een, Dat een beetje discussie mag toch wel. maar als, als, als radical chic moet ik er wel een beetje bij staan. Ik zeg heel radical chic uh... op naaldhakken. <laughs> Dat mag. Maar ze leek ook weer een beetje terug. Hè? Ze was. Uh, uh, geloof ik, sinds kort weer aan het twitteren. Ja. Um, en ze verscheen weer op feestjes en, en, en openingen. Um, ze werd gisteren 45 jaar. Daar is ze nog gevierd. Kortom, het is wel een dame die er uiteindelijk alweer bovenop komt. Ja, ze gaf ook een TED-talk, geloof ik. zo'n uh, ja, Echt een praatje voor een zeer groot intelligent publiek ook. Dus dat is, dat, de motivatie was zeker terug. En ik zag net ook dat ze twitterde een, uh, een maand geleden of zo... een uitspraak van Nelson Mandela ja. over... wat uh, What counts in life is not that you live, but that you make a difference in lives of others. Dus ze is nog steeds bezig met ja, het verschil maken voor anderen in hun leven. Uh, terwijl haar man toen nog in, uh, in komen lag. Dus dat zal ze absoluut blijven doen. En het feit dat ze twee dochtertjes heeft... is ook een manier om wel weer naar een toekomst te kijken. Dus het, het helpt. Met die nou. naaldhakker van er. hè? <laughs> nou ja, kijk, wat... wat uh, nou ja, goed is dat erg, wat een naaldhakker? Nee, ja, nee, zijn er zijn heel man, veel vrouwen met naaldhakker. Maar... Jij bent zeer pro -naaldhakker, ja. naaldhakker, denk ik. Ik kan het niet zien vanaf hier, <laughs> maar toch. Hey, waar het wel om gaat, het, is het puntje dat we misschien toch nog wel moeten maken... is dat okay. zij en haar kinderen met rust worden gelaten de komende weken... door de media en vooral bepaalde uh, uh, collega's, journalisten. Maar denk je niet dat dat wel gebeurt? Nou, dat weet ik niet. Kijk, onder Beatrice was het zo, die bepaalde ongeveer het PR-beleid... Van de Oranjes. Fantastisch. Hè? De RVD had uit haar hand, zal ik maar zeggen. Uh, we hebben hier aan tafel tijdens de muziekwelis gefilosofeerd over dat dat misschien ook ten dienste van haar zoon uh, was. Hè? Zodat Willem-Alexander zich nu kan laven aan het uh, in graniet gebeitelde PR-beleid. Het fotomomentje. Uh, mm -hmm. Respecteer onze privacy. Dat soort uh, zaken. Maar ja, men mag hopen dat uh, de media zich ook uh, ja, aan een soort morele code zullen houden. Nu het uh, echt een moeder betreft die in diepe rouw is. Ik, denk, ik mag hopen dat. dat denk je? Je bent zelfjournalist. journalist. Nou ja, maar. Nee, ja, F, FD staat niet bekend FD, FD, om de. Nee, FD had even geen paparazzo afge, afgevaardigd. Ja. Nee, nee, het gaat natuurlijk om de. Hoe heet De Yellow Press, de, de, de, de roddelbladen. En aanval en blogs en weet ik het allemaal. Maar goed, je mag. Ik, wij doen dat niet natuurlijk met het FD. Als ik even namens die krant. Ik ben ook maar een eenvoudig columnist, maar mag spreken. Uh, uh, maar ik ben een beetje bang dat we langzamerhand... in een soort transparantie zijn geraakt. Een soort permanente staat van transparantie. Hè? Inderdaad, ik zag net een tweetje van Nicolette van Dam langskomen. Ik wens jou en jouw familie een... Nou ja, weet je, allemaal, ja, allemaal, allemaal uit een goed hart. Allemaal uit een goed hart. En dat is ook zo, maar het is, het is, we kennen elkaar allemaal. En dat we maar pleiten voor dat er toch nog een zekere... Laten we zeggen, morele barrière Een beetje wordt... terughoudendheid, nou, beetje... in dit geval eigenlijk heel veel ja. terughoudendheid. Mag ja, zou wel. ik. Zou ik ze ja. hiervoor pleiten, ja. Zometeen, dus nog eventjes het studentenkoor waar Friso bij zat. Honest, where I start from. I try and my wisdom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 be waiting for you on the other side, on the other side. the other side Net Simons with you. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Alle studentenverenigingen zijn druk bezig met hun introductieweken. Maar met het overlijden van Prins Friso heeft het Delft Studentenkoor wel even iets anders aan het hoofd. Hun oud lid is overleden. Wat betekent dat voor die studentenvereniging? Prezes van het Delft Studentenkoor is Anne Marijen Zwerver. Goedenavond. Goedenavond Willemijn. Ja, Prins Friso was in de jaren negentig lid bij jullie. Die was dus reunist nu. Hoe is er Klopt. bij jullie op zijn dood gereageerd? Ja, we hebben met de hele vereniging met verslagenheid kennis genomen van zijn overlijden. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat het voor iedereen toch als een schok kwam. Ondanks dat hij natuurlijk een ongeluk heeft gehad. Want er was toch nog best wel hoop binnen de vereniging dat het goed zou komen. En uh, ja, er wordt echt heel veel over gesproken. Iedereen heeft het erover. Mm. En iedereen leeft ontzettend mee met de koninklijke familie. Ja, je, maar je meent nog niet, hadden jullie nog hoop dat, dat het goed zou komen? Nou ja, um, je hoopt toch ondanks alles, ja, er blijft altijd hoop natuurlijk dat, uh, dat het goed komt. Nou, ja, ja. Okay, en, ja. dan waren ja. je wel bij de enige vorm in, in, in heel Nederland hoor, sorry. Nou dat denk ik niet, <lacht> nee. Nee? nee. Ja, ja maar gewoon ja, hoop, ja, hoop, hoop een hoop kleine en ho kansen doen, natuurlijk. Ja. Ja. En gaan jullie er, er nog iets officieels mee doen? Uh, nou, we hebben vandaag de toek gehangen, omdat we uh, kennis hebben genomen van het overlijden. We hebben meteen de vlaggenhalfstok gehangen. En verder wachten we voornamelijk af wat de richtlijnen zijn van de RVD. En wat er verder informatie is. Hmm. Want op dit moment weten we eigenlijk nog vrij weinig. Maar de RVD gaat vast niet zeggen wat het moet doen, toch? Er komen niet zoveel slaginstructies. Maar... dat yes. yes. klopt. Maar er komen Sorry. natuurlijk wel instructies. En er komt uh, uiteindelijk. Weten we weten helemaal niet of de is. bijvoorbeeld in Delft is of niet. We hebben een heel protocol. Maar uiteindelijk willen we graag wachten met uh, de informatie die het RVD verstrekt. voordat we. Verdere, ja. de, hebben jullie een, de, de, de een protocol? Vanuit. Ja, wat voor protocol is dat dan? Uh, We hebben in principe een rouwprotocol en daar staan uh, dingen in voor ook als er iemand uh, van de Koninklijke Familie komt te overlijden. O oh, ja? En uh, ja, dat, uh, dat is helemaal opgesteld, maar. Uh, ja, hoe, ja. Kan je daar, vertel daar eens iets over? Een rouwprotocol? Uh, nou ja, er, er staat uh, sowieso in dat natuurlijk de vlaggenhouders gaan. en dat, um, dat in principe in eerste instantie afgevraagd wordt, zo logisch wat, uh, wat de RVD. ...voor informatie geeft en dat de richtlijnen daarvan zijn. Mm -hmm. En dat en aan de hand daarvan verder gehandeld moet worden. Maar is het feit dat hij bij jullie op de, op de vereniging is geweest... ...een lid is geweest, oh. zijn daar nog speciale afspraken intern voor gemaakt... ...die kunnen jullie daar dan iets extra's voor doen? of Hoe zit dat precies? Of is dat meer in zijn algemeenheid voor iedereen van het koninklijk Huis? Um, nou, over het algemeen is het zo dat als een oud lid overlijdt... ...dat we niks doen, omdat uh, natuurlijk heel veel oud leden zijn. <lacht> ja. Dit is een speciaal geval. Uh, dus vandaar dat daar wel uh, over is nagedacht. Maar uh, het hangt hier van het moment af en uh, we gaan morgen absoluut als we meer informatie hebben hier uh, ja. goed over nadenken. Wanneer is, hij voor de doen. wanneer is hij voor het laatst bij jullie op de vereniging geweest? Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Ik weet dat hij uh, nog wel contact had af en toe met, uh, met zijn, uh, zijn, uh, zijn uh, jaargenoten en met de spiegel binnen de vereniging. Maar ik weet eerlijk gezegd niet wanneer hij voor het laatst hier is geweest. Goed, het is dus even afwachten voor jullie wat de RVD uh, te melden heeft. Goed, dankjewel anne Zwerver. Ja. Dankjewel. Rolf de Vries, die uh, geeft tot slot nog wat nieuwtjes en updates. Ja, korte update. Eentje van de collega's van RTV Noord-Holland. Die schingen de straat op en ze vroegen een reactie op het overlijden van Prins Frizo. Heel triest. Ik vind het heel triest. Zeker uh, na dat vreselijke ongeval dat hij gehad heeft. Ik heb eigenlijk heel lang met hem meegeleefd, maar uh, ja, eigenlijk de laatste tijd niet meer. En dus het is gewoon helemaal nieuw. Hoe leeft u mee? Nou, dat ik het wel volgde in het nieuws... En tijdens uh, ja, het, het ski-ongeluk, wij komen ook veel in de bergen. Ja. En, ja. ja, ze komen ook veel in de bergen. En dan gaan we nog even naar Caribisch-Nederland, zoals het tegenwoordig heet. Daar was de prins, het was trouwens het hele koninklijk huis, ook erg geliefd he, op de eilanden. Op Curaçao bijvoorbeeld reageerden de bewoners helemaal bedroefd op het overlijden en leeft men mee met de oranjes. Namens nou, uh, de curaçao gemeenschap, onze uh, welkom in de Ik kreeg medelijden. Ja? Met wie? en de familie. Ja. ja. Ja. Hij is toch jong. Hij heeft kinderen. Tot zover, Tot zover Willemijn. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woorden. Als eerste de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Dag Willemijn. Ik herinner me verschillende persoonlijke ontmoetingen met Prins Frizo. Waar het treurig eind aan zijn leven ons nu vooral raakt. Hoop ik dat de humor bijblijft die bij die persoonlijke ontmoetingen bleek. Dat is wat ik ook de koninklijke familie toewens. Dat ooit de kleur van de goede jaren... het inkt zwarte van de afgelopen anderhalf jaar wat mag wegnemen. Hmm. En de sportcommentator Even ten Napel. Tja, Willemijn, eigenlijk had ik het over Feyenoord willen hebben. Rode kaarten, twee keer verloren, nul punten. Maar nu Prins Frizo is overleden... Ga je gedachten daar toch naar uit? Skien, zo'n mooie sport en dan zo'n vreselijk ongeluk. Tja, wat moet ik er verder nog van zeggen? Arme Prins Frizo en arme Beatrix en de hele koninklijke familie. Ik leef met ze mee, Willemijn. Hmm. Even ten napel was dat. We zijn er doorheen. Dit was een BNN Today voor vandaag. Dus in het teken van het overlijden van Prins Frizo. Dank alle gasten aan tafel. Boris van der Ham, Leila Alzweni.